Vijf uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Gouda is een vrouw neergestoken in het Groene Hart ziekenhuis. Ze raakte zwaar gewond, zegt de politie. Er is een man van 47 aangehouden als verdachte. De politie spreekt van een conflict in de relationele sfeer. Volgens het ziekenhuis hadden de twee een afspraak in een polykliniek... toen ze ruzie kregen en de vrouw werd neergestoken. Ze sloot zich op in het toilet en belde daar de hulpdiensten. Vanwege politieonderzoek zijn alle afspraken in de polykliniek afgezegd. De gasexplosie gisteravond in een woning in Hoensbroek is mogelijk veroorzaakt door een flitsgranaat van de politie. Burgemeester Roemer, de politie en de brandweer hebben dat gezegd op een persconferentie. Bij die explosie raakten de bewoners zwaar gewond. De politie viel de woning binnen omdat de man dreigde zichzelf iets aan te doen en onderhandelingen niets opleverden. De man zei onder meer dat hij de gaskraan had opengezet. Nadat de gastoevoer was afgesloten en de politie geen gas meer mat... werd de granaat gebruikt en volgde toch een explosie. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in. De zelfstandige aftrek wordt vanaf volgend jaar verlaagd. Hij gaat uiteindelijk naar 5000 euro. Ruim 2000 euro minder dan nu het geval is. Volgens Haagse Bronnen zijn de coalitiepartijen daarover eens geworden... Met de beperking van de belastingaftrek voor zelfstandigen... moet een deel van een lastenverlichting voor burgers worden betaald. Daarnaast is de coalitie het eens geworden over extra maatregelen... om de woningmarkt te stimuleren en meer mensen aan een huis te helpen. Vooral starters. Vanaf volgend jaar wordt daar structureel 100 miljoen euro extra voor uitgetrokken. De Duitse wielrenner Marcel Kittel stopt ermee. De 31-jarige sprinter zegt dat hij het niet meer kan opbrengen. In mei had Kittel zijn contract bij Katusha Alpessin al laten ontbinden... vanwege gebrek aan vertrouwen en prestatiedruk. De Duitser boekte als prof 89 overwinningen... waaronder 14 etappes in de Tour de France. Het weer veel zon en het is uh, 22 tot 27 graden. Aan de kust kan er een frisse wind van zee opsteken. Het weekend verloopt ook zonnig en droog... met temperaturen tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baren en Naarden is de vertraging een kwartier. A6 Muiden richting Lelystad tussen Al en Almere en Lelystad 10 minuten. Op de A7 de afsluitdijk richting Friesland een half uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden en er is een aanrijding geweest. Op de A9 in Amstelveen richting Den helder tussen Akersloot en Heilo. 10 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groepend op zaterdag. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe eens lief, dankjewel namens de OV-medewerkers en sieren.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 Here we are, after all, this time, it's you, and me, in the sun, will shine, the sun. When you are next to me, walking along the sea, it feels like everything's as it's supposed to be, now this is all that I dream, there's really nothing. everythings as it's supposed to be now this is all i dream there's real 106.9 Dit is ZFM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 als ich dir den Weg zeigen musste Wer hat verloren? Du dich? Ich mich Oder einen? Oder wir uns Direkt Quelle Leben on Tips Direkt Life is not what it seems Turn on the little bit The I don't angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt. Verbrechen handelt. Rechen handelt. Es ist kalt. Wir müssen weg hier kommen. Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und unsicheres gesehen. Zu viel Drogs auf deinen Lippen. Du hast gesagt, mach mich nicht auf. Was durch schaut. Augen sagen nie aus Wort. Du brauchst mich um. Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie. Sie kommen, sie kommen dich zu ruhig. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden, so jetzt machen wir! This is a